Twee uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. eu buitenlandschef Ashton heeft alle partijen in Egypte opgeroepen te stoppen met het geweld. Ashton reageert op de onlusten van afgelopen nacht in verschillende grote steden. Aanhangers en tegenstanders van de afgezette president Morsi raakten opnieuw slaags met elkaar. Er zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC heeft het zelfs over meer dan honderd doden. Aanhangers van de moslimbroederschap, de partij van Morsi, zeggen dat de politie gericht mensen doodschoot. In steeds meer provincies in Nederland is code oranje vervangen... door de lichtere waarschuwing code geel. De waarschuwing voor extreem weer geldt nu alleen nog in de noordelijke provincies... waar het buiengebied nog niet overheen is getrokken. Het weer heeft niet voor grote problemen gezorgd. Er zijn hier en daar wel overstromingen gemeld... en er waaiden takken van bomen die het verkeer hinderden. De Amerikaanse zanger J.J. Cale is overleden. Hij bezweek in een ziekenhuis in Californië aan een hartaanval...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 In China is de bouw opgeschort van de wolkenkrabber... die de hoogste ter wereld moet worden. De projectontwikkelaar heeft niet de vereiste vergunningen, melden Chinese media. In de wolkenkrabber moet een complete stad komen... waar plaats is voor bijna 4.500 gezinnen, enkele scholen, hotels en ziekenhuis en kantoren. Het is de bedoeling dat het gebouw 838 meter hoog wordt. Dat is 10 meter hoger dan het hoogste gebouw ter wereld. In Dubai staat dat. De Nederlandse waterpolo vrouwen hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap. Ze wonnen in Barcelona met 11-10 van China. Maandag speelt Nederland de kwartfinales tegen de waterpolosters van Hongarije of Groot-Brittannië. Het weer het is drukkend warm en hier en daar kunnen er weer flinke buien ontstaan, mogelijk met onweer. Morgenmiddag schijnt vooral in het westen de zon. Bij weinig wind is het dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. File op de A20 hoek van Holland richting Gouda... tussen Knoop het Kleinpolderplein en Knoop het de staat 2 kilometer. Op de A27 Breda richting Gorkum is een ongeluk gebeurd eerder vandaag. Er staat 6 kilometer file tot Gorkum En de weg is dicht daar tussen Knoop het Golkum en Noorderloos. Verkeer richting Utrecht kan omrijden door Waalwijk aan te houden... via de A59 en de A2. Dan nog een melding van het spoor, want er rijden minder treinen... tussen Amersfoort en Zwolle door een stroomstoring... Vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. Tros Auto Show. Met Carlo Bransen en Mario Vos. Dames en heren, goedemiddag. Na een zomerstop waarin er een aantal. Nou, uh, uh, uh, weinig kooksnuivende wielrenners bezig zijn geweest in de Tour de France. Althans, voor zover bekend. Uh, zijn we weer terug met Tros Auto Show op Radio 1. Het enige echte autoprogramma op Radio 1. Um, deze week is Bas van Werven nog op vakantie. En uh, ja, wat doe je dan als, uh, als presentator van Tros Auto Show? Dan roep je, of dan vraag je, een van je beste mensen. Althans... Ja, een van de aardigste en beste mensen. Een Brabander, maar toch, Mario Vos. Uh, als co-equipier, welkom Mario. Dank je wel, Carlo. Uh, jij hebt je heel goed voorbereid, zag ik vanmorgen op Twitter. Dames en heren, u kunt ons volgen op Twitter. Het Tros Auto Show. Uh, maar ik zag op Twitter, die heb je heel goed voorbereid. Ik zie allemaal formulieren om je heen liggen en alles en zo. Dus ik... ik, ik uh, ja, nou, ik, heb, ik ben probeer benieuwd. het goed voor te bereiden. Maar... Meestal hou jij het toch niet aan het draaiboek. tussen. het nee, draaiboek uh, is erbij. We hebben ook nog een andere gast. En dat is Mirjam de Wilde. Goedemiddag. PR-manager van Skoda. Dat klopt. Is een Skoda, de, de, de, Skoda is bij mij een beetje buiten het vizier. Dat heeft alles te maken met het feit dat ik een autoblad maak... wat het topsegment uh, uh, behandelt. En niet zozeer jouw segment. Yeah. Maar niks de nadelen van Skoda, overigens. Hoor. Laten we dat vooropstellen. In verkoopaantallen zou ik maar zeggen, is Skoda heel veel belangrijker... dan Ferrari of Maserati, niet Absoluut. Maar, maar goed, we gaan zo met je praten. Um, en dan ga je ons alles vertellen over het merk. We hebben ook nog een rij-impressie van de Peugeot 208 GTI. Ik weet dat ik een keer heb gereden in een versie met... Iets van 130 pk of zoiets. Kan dat, Mario? Jij zit, jij zit erin, hè? In, in, in, in, in die handel. Nou, in ieder geval in een, een, een, redelijk, nee, maar een redelijk sociale versie... met 130 pk of 115 pk of 30. Dat vond ik een heel lekker autootje Ik ben benieuwd voor ja. de 208 GTI rijdt. Dat gaat u horen van Bas van Werven. Want die heeft natuurlijk wel zijn bandje ingesproken... voordat hij op vakantie ging. Ik heb het al gehoord. Mario, auto-nieuws. <coughs> heb, uh, heb jij eens kunnen vinden? Tijdens al je voorbereidingen? Nou, we hebben natuurlijk wekenlang geen uitzending gehad, dus dat nee. is vol nieuws. Alleen we zullen maar ons beperken tot het meest recente nieuws, want dat is, anders is het oud nieuws. Um, wat vanmorgen in de, in de media stond, was dat de hardrijders straks overal in Europa de klos zijn. Dat horen we, we, ja nee, maar goed, dat, dat een boete die in Frankrijk oploopt dat die ook gewoon doorgestuurd wordt in Nederland. Oh, Als je niet meteen wordt aangehouden. Als je ik je word niet, altijd als meteen aangehouden. aangehouden. De, de flitboetes zouden doorgestuurd worden naar Nederland. Nou, okay. Ik moet het zien gebeuren, want uh, tot op heden lukt het maar niet... om dat uh, op de rit te krijgen. Maar het schijnt nu weer een nieuwe EU-regeling te zijn aangenomen. Dus. Ik kreeg In Frankrijk word ik altijd gelezen en dan komen ze in zo'n autootje achter je aan. En dan moet je meteen afrekenen. Ja. Uh, ik kreeg een, een, uh, een bekeuring uit Basel een paar weken terug... En, dat moest, en dan was gewoon het bedrag moest worden gestort op Rabobank ergens in Overijssel of zoiets. Dus dan heeft ja. gewoon zo'n buitenland heeft, heeft dus een <lacht> rekening lopen hier. En dan kun je gewoon je geld op betalen. Ja, maar hebben ook Nederlanders hebben een rekening in Zwitserland. Dus dat ja, okay. maar ook wel. Ja, maar het het dat is toch weer anders? Dat is toch ja. weer anders. Maar goed, dus het is eigenlijk een nonbericht. Ja, ik moet het nog zien, laat ik het zo zeggen. Okay. Wat misschien geen non nonbericht is, is dat de Belastingdienst uh, gegevens van parkeerautomaten gebruikt. Ja, dat stond van parkeerautomaten? Ja, dat stond de hele ochtend in de NAC: dat de Belastingdienst alle parkeergegevens van de parkeerautomaten, waar je, je kentekens moet invoeren, opvraagt. Aha, dus dan kunnen mensen die zeggen dat ze maar 500 kilometer of minder dan 500 kilometer in de auto van de zaak rijden. en zodoende onder bijtelling uit willen komen, kunnen gecontroleerd worden. Ja, ja. Dus als jij, uh, als jij bent, uh, je hebt ingecheckt met jouw zakenauto... op jouw zakenauto-kenteken ja. bij het uh, Rijksmuseum in Amsterdam... Ja. dan heb je dus kansen dat je, dat je dat die belasting zegt van... hé, hey, maar wat deed u daar met uw zakelijke auto? Ja, maar je moet een boekhouding overleggen van daar ben ik geweest, daar ben ik geweest. Ja. En dat is allemaal zakelijk. En als dan maar... Als er een we... ritje opduikt wat niet opgegeven is, dan... Uh, maar, net los. Elke, elke parkeermeter waar je je kenteken moet invullen... ja kun je ook gewoon AA intoetsen. Dan moet je wel weer een stukje briefje weer achter, je de, euh, achter je dashboard leggen. Maar dan bestaat jouw kenteken dus niet geregistreerd. Oh, nou, dat is een dat is namelijk... tip voor de luisteraar dan. Ja, dus, dus elke parkeermeter waar u uw kenteken moet invullen... om uw, om uw parkeergeld te betalen... daar kunt u ook gewoon AA intoetsen op de parkeerautomaat. Ja. En dan krijg je ook gewoon een, een ticket... Ja. Alleen staat je kenteken niet op. Maar er zijn wel steeds meer eh, parkeergarages... En, eh, waar het kenteken gescand wordt. Ja, ja daar ga je de Binterbrug op ja. natuurlijk. Ja, ja. Overigens hoorde ik ook dat bijvoorbeeld trajectcontroles... waar je 100 mag. Als jij 105 rijdt, word je niet bekeurd. Wordt meetcorrectie, moeilijk en dit ja. en dat. Maar als je 103 rijdt, word je wel geregistreerd. Je wordt alleen niet bekeurd. Maar ja. ik begreep dat die 103-achtige snelheden... Dan zegt zo'n camera dus wel van: hé, hey, die man die rijdt uh, net even te hard, alleen besturen geen rekening. Die gegevens gaan ook naar de Belastingdienst. Ja. Dus als jij niet kunt uitleggen waarom jij tussen Eindhoven en Maastricht hebt gereden op zondag uh, met jouw zakenauto, dan heb je dus ook een serieus probleem. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ander autonieuws. Ja, er is ook echt autonieuws. Ah, of echte auto's. Mini heeft deze week een uh, klein. Uh, designstudiemodel laten zien, de Mini Vision. En dat zou de voorbode moeten worden van de nieuwe Mini Cooper. Ik heb die plaatjes gezien, maar ik vind het gewoon een Mini. En ja, dat moet ook. Ja, ze zijn hij gewoon moet... gevangen in hun uh, ja. retro uh, ja. design. Ja. Hij moet eruit blijven zien als een Mini. Ja. Maar een, een Porsche 911 moet er ook uit blijven zien als een 911, want dan wordt hij niet meer verkocht. Dus... En ze kunnen hem toch opwaarderen. Dus dat ja. is bij de Mini gebeurd? Ja, hij zal wel weer iets langer en iets breder. En... Veiliger, ja. schoner, ja. zuiniger. Ja. Ja. Je, je kent het. Ja, jij weet er meer van. Dus dan weet je een vast <laughs> altijd. Hè? Ja, dat is zeker zo. Wanneer komt hij? Um, hij zou in, in 2014 op de markt moeten komen. Volgend jaar. Oké. En jij bent bij Lotus geweest laatst. Ja. Lotus, man. Ik, ik, de laatste Lotus die ik in het echt zag die had zes wielen, waarvan vier voor. Maar nou, dat, dat was in een Formule 1-tijdperk. toen ja, ik dat nog is, een heel klein het, jongetje was. 1972 of zo. Zuid-Afrika. Ja, <laughs> precies. Maar het bestaat nog. Die zes willen niet meer nemen. Nee, maar, maar het merk Lotus, Lotus wel. Ja. Ja. ja, maar een kwakkelend bestaan toch? Dat is toch T82 ja, ah, keer failliet gegaan? En ja. Taiwanese klopt, en Protonese. Klopt, klopt. Wat is, is er aan de hand? Er is nu een, een uh, Maleisisch bedrijf, DRB Highcom. die heeft dat overgenomen. Samen met het merk Proton. En die zijn flink aan het reorganiseren gegaan. Proton is. is uh, Proton is een Maleisisch ja. automerk. Ja. Dat is hier gelukkig niet te koop. Ehm um, ze dus hebben Vinkel ge gereorganiseerd. En um, nu kijken ze naar de toekomst, een paar jaar geleden hebben ze vijf studiemodellen laten ontwerpen. En daarvan komt er misschien, misschien eentje. Daadwerkelijk op de markt. Ja, maar dat, dat, ik kan me dat inderdaad nog herinneren. Een jaar vier geleden of zo? Kan drie, dat? drie jaar geleden. Een parijs Daar, De Lotus was een totaal zieltogend al 87 keer verhiefd ja. gegaan... en van eigenaar veranderd merk. En toen ineens stonden ze op een autoshow met zes... overigens best mooie ja. conceptmodellen. Ja. Ja. Ja. En ja, daarvan dus komt er dus nu misschien één. Misschien één. Ja, ja. Ik denk dat dat die reorganisatie is. Hè? Dus iedereen die toen sceptisch was, krijgt nu gelijk. Ja. Oké. Okay. Hoorden wij erbij? Volgens mij wel, hè? Ja. dacht wel, ja. Maar um, uh, dat is namelijk een hele mooie naam. Het is, het is, het is, het is gewoon een hele mooie historische naam van, van een merk... wat vooral zoekt in licht gewicht. Ja, ja, ja. Maar ze, ze hebben nu uh, drie modellen. De Elise, de Exige en de Evora. En ja. dat zijn fantastisch fijne auto's. Ja. Alleen, het zijn wel echt pure sportauto's... met ja. erg weinig comfort. Ja. En, en, en waar heb jij dan nu... Ben je nou voor in Hethel geweest? Want ja, daar zitten ze... Hethel. Ja. Ik ben uh, gaan rijden met de Exige S-Roadster. Ah. Uh, oorspronkelijk was de Exige... afgeleid van de Elise. Een dichte versie voor het circuit. Ja. En daar hebben ze in de loop der jaren... Hebben ze steeds meer vermogen gegeven. En nu hebben ze er eentje die heeft 350 pk. En daar hebben ze het dak weer vanaf gehaald. Dus... Maar dat is in een soort van kart die toch al niks weegt, ja. 350 pk's, serieus? Ja, nou, het gaat echt serieus uit. Gaat... Ben je ook een circuit op geweest? Ja, okay. de Lotus heeft godzijdank een eigen circuitje, dus <laughs> <Okay>. <laughs> dan mochten we zo een uurtje sturen. Nou, jongens, hier is de auto, veel plezier. Leuk. Ja, en gaat de Porsche Cayman, waarmee ik zag dat je hier naartoe bent gekomen, nu uh, ingewisseld worden voor een Lotus, of dat nog niet? Nee, we gaan wel van een beetje comfort. Dus. Oh, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wat kost die uh, Lotus Exige S Roadster? Uh, 92.900 ah, euro. Nee, dat meen je niet. Ja. Voor een nee, niet eens overdekte ja. kaart. Ja, je kunt hem overdekken, want er zit een soort van zeiltje bij. En dat kun je, je eroverheen spannen. Maar je kunt het beter weglaten, dan is het instappen iets makkelijker. Uh... Autogekken. Ja. Ze zijn dan gelukkig nog steeds. Hè? Ja. Um, uh, heb jij nog één nieuwtje voor mij? Want dan moeten we ook nog even laten horen... waar een Bas nieuwtje. mee bezig is geweest in ja. de afgelopen weken. Ja. Ja. Uh, de BMW uh, i3. I Daarvan is nu een prijs bekendgemaakt. Dat is de eerste elektrische auto van BMW. Volledig elektrisch? Volledig elektrisch. Ja, ja er zijn twee versies. Eentje volledig elektrisch en eentje met een, uh, een hulpmotor die je verder helpt als de accu leeg is. Ja. Dat heet een Range extent. Ja, dat is gewoon een motorfietsmotor, BMW motorfietsmotortje wat achterin staat, hè? begreep ik. Ik weet niet precies waar die staat, ja, maar hij, ja, hij wordt in ieder geval wel ja. dat is een, een klein motortje ja. in. Die i3 gaat kosten 35.500 euro in de volledige elektrische versie. Okay. En in de versie... Uh, met die Range Extender kost die 39.990 euro. 40 mil? 40 mil. Als je het zegt uh, heel snel... Ja, dat lijkt het dus weinig. Ja. Best betaalbaar? Ja, dan is het best betaalbaar. 40 mil, ja. hè? Dat ja. is gewoon 88.000 gulden in echt geld, toch? He? Ja, <laughs> Even. het sure. geld uit onze tijd. Ja, <laughs> precies. Maar, maar, alsof... okay. en maar een stadsauto, of wat is het? Dus is ja. het een Smart? Nee, nee. het is wel een vierpersoonsauto. Hij is wel wat, wat groter dan een Smart. Een stuk groter. Een Smart kun je maar uitsluitend met tweeën in. Mm -hmm. En die komt in november op de markt. En BMW denkt daar wel heel oog mee te gaan scoren. En de directeur, meneer Rijthoven, heeft gezegd... dat dit net zo'n grote stap is in de ontwikkeling van de auto... als de overstap van de koets naar de auto. Zo. Dan voorziet hij veel. Maar oké, dan hebben we dus een... Ik zal maar zeggen, autoformaat Mercedes A-klasse. Daar praat je een beetje over, de BMW i3. Volledig elektrisch. Al dan niet met range extender. Uh, actieradius? Volledig elektrisch is het tussen de 130 en 160 kilometer. En met rainsextender range extender wordt het dan maximaal 300 kilometer. 300 kilometer. Maar het is maar een klein tankje benzine in. Dus, ja. en, en het is dus echt iets voor stads- en regionaal gebruik? Nou, met 300 kilometer. Als die tank leeg is, kun je weer gewoon brandstof erin tanken. Ja. En dan kun je weer uh, een stukje rijden. Dus, uh. hey, en dat alles voor slechts 35, 36 tot 40 mil. Ja. En uh, dit jaar nog, als je hem dit jaar uh, aanschaft zakelijk is het geen bijtelling. Ja, en dan heb je hem ook. Ja, want hij is twee maanden leverbaar. Dus okay. als BNB slim is, hebben ze er heel veel ingekocht. Ja. En heel veel? 600, 500, 800, 2000? Ja, ik, ik, ik weet niet hoe ze dat, dat zullen ze ongetwijfeld nog gaan bekendmaken. Want de auto moet officieel nog onthuld worden. Dat is aanstaande maandag, okay. wereldwijd. Okay. Maar als ze slim doen, dan hebben ze er 1500 klaarstaan. Dus, ik ben heel benieuwd. Ja. Uh, dankjewel. Uh, we, we, we hebben net al even... Dames en heren, u luistert naar Tros Auto Show. Dat had u vast al begrepen. Zonder Bas van Werven. Want die is op vakantie. Maar hij heeft wel ondanks een soort snabbel gehaald. Een uh, snabbel voor een andere omroep. BNN en Patrick Lodiers. Die heeft daar een programma. En dat heet De Overnachting. Waar Bas van Werven werd genood. En uh, daar is het een en ander besproken. Ook over automobielen. Want Bas wilde namelijk met zijn oude Porsche 912 uit 1966... naar dat interview toe en de wagen startte niet. Um, ja, toen Bas dus zonder zijn pronkstuk bij dat interview kwam opdraven... toen was de logische vraag van Patrick Lodiers... Eigenlijk wou ik je vragen als die auto hier zou staan... start ja. hem even, want ik wil het geluid horen. Ja. Kan je het ook reproduceren? Ja, dat kan ik. Wat een, een zescilinder Porsche snerpt, die maakt het ring, ring, ring. En dit maakt... Een boze kever. En het is gewoon lekker lekker pruttelen. Ja. En luister. dit was allemaal nog niet zo erg dat hij dit doet. Maar hij logeert wel eens bij mij. Uh, als hij uh, slaapt. En dan... Uh, snurken is een beetje hetzelfde, hetzelfde geluid. Hij doet gewoon... Qua snurken doet hij gewoon zijn Porsche uit 1966 na. Boeiend. Goed. Um, Mirjam de Wilde. Je zit er, je hebt keurig je mond gehouden. Ja. Had niet gehoeven, nee. maar je hebt het wel gedaan. Uh, PR-manager van Skoda Nederland. Skoda. Wat is Skoda? Voor, voor de mensen die nou denken van... ik zie het wel altijd op commercials voorbij komen en alles en zo... en teddyberen uit stationcars, god weet wat. Precies. Waar moeten we Skoda een beetje plaatsen... binnen het grote Volkswagen-concern? Want daar behoort het toe. Ja, we zijn inderdaad onderdeel van dat concern. Um, ja, Skoda eigenlijk... Uh, zeg ik liever wat het merk zelf is. Ik denk ja. dat dat genoeg uh, zegt. Uh, Skoda staat voor Simply Clever. Dus wij maken auto's die uh, altijd heel ruim zijn. Uh, en auto's waar altijd slimme dingen in zitten... waar de uh, bestuurder altijd gemak van heeft. Ik vind bijvoorbeeld een heel leuke uh, slimmigheid... die in, een, uh, in de nieuwe Octavia en in de Rapid zit. is een ijskrammer die aan de buitenkant van de auto zit. In het tankklepje. En dat is echt een typisch coda ding. Dus wij, simply wij clever. De, simply clever, inderdaad. En bijvoorbeeld vandaag uh, met dat heerlijke weer buiten... Um, Heb je niet zo heel veel aan die ijskrabber natuurlijk. Nou, pakte ik wel even de, uh, de paraplu uit de deur van de Superb. Dat is toch fijn. En, die, uh, en daar, die, die daar denk ik af. Nee, Die achterklep? Nee, die zit in de in de achterportier. Oh, de, uh, de, de, de paraplu. Sorry. Precies, ik, oh, precies. Ja, er zat een regisseur door mijn, oh, mijn, mijn koptelefoon heette Ted. Nou, die zegt het is noodweer. Nee. Wat ja. moet je nou met een ijskrabber? Ja, nee, nu niks. Nu niks. Maar in precies, winter. Oké, okay, een paraplu in het achterportier. zoals Rolls Royce hem in het voorportier heeft. Inderdaad. Okay. En dat zijn. Dat, maar, maar daarmee. Nou, Mirjam, je kan me veel vertellen, maar daarmee red je het niet. In nee, de, in daarmee, de daarmee red je het inderdaad niet. Nee, wat wij, uh, wij, bieden, wij bieden altijd heel veel ruimte en dat voor een, uh, een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Mm -hmm. En uh, uh, als je nu bijvoorbeeld de Superb ziet, ik, ik noemde hem net al, de achtergrond. Het is het gro grote model, hè? Het grootste, grootste ja, model. klopt. Ja. Nou, daar heb je een beenruimte achterin. Um, ik kan zelf met mijn benen uh, over elkaar achterin zitten. Nou, Mario, die kent de auto natuurlijk ook. Die is ja. uh, dit jaar nog mee geweest op, uh, op persreizen. Die heeft de auto ook uh, gereden. Ja. Dus die uh, zal dat, denk ik, beamen. Ik, ik beam dat, maar de Super was een facelift. En eerder dit jaar hebben we een compleet nieuwe Octavia gehad. En ik was eigenlijk nog veel meer onder de indruk over de ruimte. In die auto. Oké, okay, wacht even, jongens, super. Oké, okay. oh, heel even, een kleine line-up, klein naar groot. Hoe ziet jullie gamma eruit, um, ook qua prijs ongeveer? Steek niet op een duppie. Oké, okay. uh, we beginnen onder de 10.000 euro met de City Go. Uh, de Citygo. Dat is toch met de Volkswagen Up, maar dan van Skoda. Ja, klopt. Dat okay. is onze, uh, onze kleine auto. Ja. Drie deurs, vijf deurs. Um, dan gaan we naar de Fabia en Fabia Combi. Daarna door naar de Roemster. Dan gaan we naar ja, ja, Homster, ja. Ja. Ja. En jeetie. Heb je die ook nog? De jeetie hebben we ook oh. nog. Ja, en um, uh, daar. De broer van Bas van Werver uit een ja, skoda jeet. Ja. ja, klopt. Ja, mooie auto. Ja. Ja. Ga door. Nee, um, We hebben dan de de rapid. De hatchback die hebben we begin dit jaar uh, geïntroduceerd. Waar is die mee te vergelijken binnen het Volkswagen Gamma? Sorry dat ik daar aan link, maar <coughs> dat is... Um, nou ja, Seat heeft natuurlijk uh, een soort gelijke auto, de Toledo. Oh, Oké. Okay. Die um, in die hoek, zeg maar. Ja. De, de midde, echte middenklasse. Middenklasse, ja. ja. En daar komt um, uh, in de loop van dit jaar, in het najaar... komt daar de Rapid Spaceback. We hebben een aantal weken geleden de eerste foto's van getoond. Is Dat is Nee, dat is een, een hatchback. Oké, okay. um, vijfdeurs. Ja, vijfdeurs. Skoda levert eigenlijk... op. Altijd vijfdeurs. Behalve de CityGo is een uitzondering. Die is er in drie en in vijfdeurs. Maar anders zijn de modellen altijd vijfdeurs. Nou, van die Rapid Space. gaan we naar de Octavia, wat Mario al noemde. Daar hebben we begin dit jaar heeft de Persa in gereden. Maar als je mee te vergelijken, Mario, even voor mijn. Uh... Hij staat op hetzelfde platform als een Volkswagen Golf. Maar hij is echt veel groter. Veel groter. Dus, veel dus zit tussen de Golf en de, en de Passat in. Ja. Ergens. Oké. Okay. Ja. Daar hebben we ook een station variant van de combi. Dus Octavia Combi. En dan. Uh, uh, nou, de JT noemde je al. En dan de Superb en de Superb combi En die Superb is echt een grote auto. dat ja, is een enorm grote auto. Volgens nee, mij, ik kende vroeger een presentator... Die, dat was Niels Heidhuis Die werkte bij BNR. Ja. Tegenwoordig snabbelt hij overal. Zelfs bij de concurrent Radio 2, noem maar op. Uh, die grijpt ook Skoda. Of rijdt hij rijd nog steeds Skoda? Weet je dat? Weet, ik niet. Nou, nee, weet en, ik niet. In het Skoda-blad, volgende keer Niels Heidhuis Ja, nou, heel goed. Hij was Goeite. heel tevreden over die wagen trouwens. Ja, maar dit zei hij door. Hoe gaat het... We zitten in een neergaande markt. Mm -hmm. Skoda een beetje een uitzondering? Nou, als je, we, we hebben nu net de Octavia geïntroduceerd uh, en de Octavia Kombi. Nou, de Octavia Hatchback valt in het 14% segment. En dat is natuurlijk een heel belangrijk segment. Ja. Dus we zien dat die auto uh, gewoon echt goed aanslaat bij de consument. En vooral uiteraard bij de lease die zich uh, daardoor um, uh, natuurlijk laat beïnvloeden. Ja. Dus um, ja, gaat goed. En als je ziet wat we aan modellen hebben geïntroduceerd dit jaar. Van nieuwe modellen, van Octavia tot aan facelifts van de, van de Superb ja. En wat er nog aan gaat komen dit jaar. Dan kunnen we wel echt wel zeggen dat 2013 een Skoda-jaar is. Ja, um, is. Vanwege je, al het nieuws en de, je zegt, waardoor je ook looprichting de dealer krijgt. Je zegt het zelf wel. Wat er nog aan gaat komen? Wat gaat er nog aankomen? Nou, de Rapid Spaceback. Ja, die gaat de, er in het najaar staat bij verklapt. de dealer. En uh, einde van het jaar gaat de Yeti nog komen in een facelift. Zo. Beide auto's staan op Frankfurt, dus daar worden ze voor het eerst getoond. En we gaan uh, eind september, Mario gaat mee, heb ik net gehoord, oh. die heeft bevestigd. Ja. <laughs> Mario gaat Mario eind september rijden in, de, die gaat rijden in de, <laughs> de Rapid Spaceback. Um, en die, uh, die staat dan uh, een maand, anderhalf maand later bij de Skoda dealer. Oké, okay, okay. ik, ik werd laatst enorm geplaagd uh, door een Skoda en dat was iets met RS achterop. En dat ding dat was verrekt snel, moet je zeggen. Ja. Ik, ik weet alleen niet meer wat het nou was, of het de Octavia was. Of een, uh... Ja, we hebben een uh, RS uh, in, in Octavia. Daar zijn net uh, uh, ook de eerste foto's van geweest. De auto is geïntroduceerd op Goodwood. Festival uh, wel bekend in Engeland. Zowel de hatchback als de combi. En uh, uh, dat is inderdaad de snelste uh, Octavia, ja, die er op de het weg het te is. vinden is. Dat was lastig bij te houden, ja. maar wel gelukt, hoor. Ja, oh. die volgen voor jou. Heb jij nog intelligente vragen over Skoda, Mario? Intelligente vragen over ja. Skoda? Nee maar, even, nee, maar even zonder dolle. Jullie, jullie, uh, wat je bij veel merken ziet op dit moment, is ze hebben een heel gamma. Daarvan zitten er twee of drie auto's die vallen in die 14% of in die 20% categorie. Die bijtelling, dat is, luisteraar, het is alleen voor zakelijke rijders. Als u particulier bent, sorry dat het er altijd over gaat. Maar de zakelijke rijder die heeft enorm verbaat bij bijtelling, lage bijtelling... En wat je dus bijvoorbeeld ziet bij bepaalde merken is, die één die, die of twee modellen doen het hartstikke goed niet aan te slepen. En de rest van het gamma is qua verkoop helemaal dood. Is dat dus nou, code ook? Nou, wij bieden wel in alle, alle modellen die we hebben, bieden we 14 of 20 procent bij het Oké, dus dat is een mooie uitgangspositie. Ja, absoluut. Ja. Ah, Oké. Okay. En is het dan 14 procent of 20 procent? Of allebei? Ja, beide. Dus bijvoorbeeld de uh, Fabia hebben we in 14%. Octavia die ik net noemde ook in 14%. En de Superb zit bijvoorbeeld in, uh, in 20%. Oké. Okay. We gaan naar, uh, eventjes naar de rijimpressie luisteren. En dat is een auto die vermoedelijk qua bijtelling... in de 25-24%-klasse valt. 25. 25? Ja. 25 tegenwoordig? Ja, 25. Dus een kwart... Ja, nou, wij, wij rijden niet zakelijk, dus we hebben daar dat... Nee, nou nee, nee, nee. Maar de, de, wij hebben niet zulke bazen. Maar dus de, de, de Peugeot 208 GTI, waar Bas van Werven inreed. 30 jaar geleden was ik student. En had ik geen geld, Wat dat hebben studenten nooit. Maar had ik wel een droom. Een droom die wel verwezen werd door een vriend van mij. Want die kocht een tweedehands Peugeot 1.6 205 GTI. en gemene rode. Met van die mooie snelle velgjes. Geen veercomfort, Slechte stoelen van piepschuim. Maar dan wel met een Heel lekker, potent motortje. Met, ja, een beetje rond de 100 pk nou dat vonden we echt een raceauto. Dat ging wel 170. Ja, jarenlang niets gehoord van Peugeot op dat front. Ja, en een laffe keutel af en toe. Maar eindelijk hebben ze nu weer gekozen om eens een GTI te maken. Hij heet ook zo, de 208 GTI. De directe rechtsopvolger van de 205. Is dat zo? Want ja, dan ga je vergelijken... 200 pk, 6,8 seconden van de 100, 230 kilometer top. Racing interieur rook dingetje op je stuur, zodat je altijd weet waar het midden van het stuur zit. Een klein sportstuurtje. En je zit in een, ja voor mij, hele grote auto. Want dat GTI was een heel klein en nimbel bakkie waar, waar je mee kon gooien. Wat, wat grote Alfa 164's in de bocht pakte, Waarmee je kon knallen en wat een enorme hoop herrie maakte. Nou, deze dames en heren, deze 208 GTI, 30 jaar later, kan veel meer. Maar is dan ook veel duurder. Hij is er vanaf 25.500 euro. Is dit concept GTI-waardig? Je gaat dat dan toch leggen naast opa. Kan dit kleinkind tegen opa op? Op papier, in alles... Prijstechnisch zeker. Maar verder, ja. Het is een beetje een sedate oude keutel. Dat zeg ik dat is onaardig hoor, maar, maar het is een heel goed autootje Het rijdt heerlijk en het is rap. Maar het mist een beetje de bezieling die dat oude bakkie wel had. Waarmee je kon gooien. Waar je voelde af en toe dat je nieren in je lijf had. Als je te hard over bulten ging wat knalde en wat je gewoon mooi kon opvoeren... en waar je een, een, een uitlaat uitlaatgeluidje had. Ja, dat is hier niet. Het is comfortabel, er zit airco op, er zitten navigatieschermpjes. Alles erop en eraan. Waarvan Peugeot denkt, dat willen mensen nu. Dit is meer iets voor mij, voor een oudere grijzaard... die het gevoel had van destijds... GTI, dat was het helemaal. En 30 jaar later koop je dan zo'n ding omdat je, ja, daar wel gewoon mee rijden kunt. En al je vrienden al in die BMW 5 zitten. En eh, hoe vaak zit je nou in een auto waar je met 80 man in kan, hè? Dan is dit best een alternatief. Maar hij is een beetje als een Franse soufflé. Het ziet er fantastisch uit. Het is warm van binnen, maar wel met veel lucht. Tch. Ja, mooi, het, het Franse souffle Ze Zei die nou oude keutel op een gegeven moment? Ja, het is nog een oude keutel, ja. Ah. Maar ja. Dat, dat, was, dat had niets te maken met de 205-GTI van vroeger. Nee. Want wat was dat een geweldig... Ja, ja dat vond hij ook. Hij vond alleen dit een, een beetje een slap aftrek. Ja maar ja. Ja. Ja. ja, maar... ja, maar dat het is, is Bas, altijd he? Kees Bas. De, de, de, de, de, over souffles gesproken, ik bedoel eh, over lucht... <laughs> ik bedoel, ja, kom op. Nee, maar die 205 GTI, daar wil ik toch nog even terug. Ik heb, ik heb dat meegemaakt, zo oud ben ik al. Dat was klein, compact, het, het reed als een bezetene. En je kon er ook heel lekker in rijden. Het was een, dat is een van de lekkerste auto's die ik ooit in gereden heb. Ja, helemaal eens. En dat zeg ik van een Peugeot. Ja, en ik heb er zelf ook een, dus een Peugeot. Jij hebt, heb hebt een Peugeot. Ik heb een 106 GTI. Dat is eigenlijk... Ja. Ja, virtueel de dat opvoer, is nou vorm. een oude keutel. Uh, ja, dat is echt een <laughs> ja. oud, lelijk, klein, miserig autootje. Maar het gaat wel hard. Maar ja, er staat een kemer naast, dus dan is het niet. Okay. Toch? Ja. Heb jij nog één klein nieuwtje voor ja. de luisteraar te verblijden... Ja, voordat we hem weer een week het bos insturen? sturen? Ja. Oh. Um, Opel komt met een Adam Cabrio. En Adam is eigenlijk min of meer een, de Fiat 500 van Opel... En ja? Fiat heeft ook een auto met een roldakje gemaakt... op een gegeven moment de 10500. En dat gaat Opel nu dus een beetje meer naapen. Oké. Okay. Ja, ja, logisch ook, want, want de Mini doet hetzelfde. Hè? Ik bedoel, Fiat 500, Mini, Opel, Adam... ze doen allemaal een beetje hetzelfde. Ze planten ja, maar... binnen een retro look, zeven zitters, cabrio's... Ja, ja, opel opel die, die kopieert het zo ongeveer. Okay. Dat lijkt wel een Chinese move, eigenlijk. Dat is niet mooi van Opel. Nee, dat is niet zo mooi. We zullen ze <laughs> op de vingers tikken. We waarschuwen <laughs> Opel we nog bij deze keer. gedaan? Nog iets? Uh, ik, ik heb nog de samenwerking tussen Esther Martin en Mercedes AMG. Dat is het wel leuk om even te noemen. Dat is wel leuk. Het geeft toch show weer wat extra inhoud. Esther uh, ja. ja. Martin is natuurlijk een heel klein merk... met weinig budget om, om, om nieuwe uh, motoren en dat soort dingen allemaal te ontwikkelen. Dus die zijn nu aan het samenwerken met Mercedes. Oké. Okay. Uh, wat gaan, gaan we ze, daarvan Ze merken? krijgen uh, motoren van AMG. Dat is de, zeg maar de tuning-tak uh, van Mercedes. Okay. En uh, er komt elektronica dat is heel duur om te ontwikkelen, komt van Mercedes. Dus Aston Martins in de toekomst, AMG-techniek voorin. Ja. Dat klinkt een beetje als een huwelijk tussen twee hele sterke parten. Ja, dat klinkt helemaal mee eens. Leuk. Uh, jongens, we zijn er hartstikke doorheen. We kunnen nog uren doorpraten. Dat doen we volgende week. Dan met Henry Stolwijk. Uh, Maestro van Brakel die komt zometeen het nieuws uh, uh, voorlezen. Hij is al aangeschoven. Rest mij nog te bedanken, Mirjam de Wilde van Skoda Nederland. Uh -huh. Mario Vos. Als co-equipier, het was een groot genoegen. Um, de luisteraar, uh, uh, alsjeblieft, add uh, Tros Autoshow op Twitter. Uh, Facebook zitten we, uh, uh, u wilt het allemaal niet weten waar we zitten. U komt ons overal tegen. Volg ons en uh, wij spreken nu volgende week zaterdag om twee uur. René van Brakel. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Steeds meer provincies in Nederland is code oranje... vervangen door de lichtere waarschuwing code geel. Waarschuwing voor extreem weer geldt nu alleen nog in de noordelijke provincies... waar het buigebied nog niet overeen is getrokken. Het weer heeft niet voor heel grote problemen gezorgd. Wel een ernstig ongeluk op de A27. En hier en daar overstromingen en er waren de takken van bomen. De machinist van de ontspoorde trein in Santiago de Compostela zit vast op een politiebureau. Eerder vandaag werd hij uit het ziekenhuis ontslagen. Gisteren was hij al in staat van beschuldiging gesteld. Maar toen kon hij vanwege zijn verwondingen nog niet worden vastgezet. De inhoud van de aanklacht is niet bekendgemaakt. En in de voorstad van Miami heeft een man zes mensen doodgeschoten. Het gebeurde in een appartementencomplex. De agenten vonden twee lichamen en hoorden dat er nog een, paar mens, nog een paar keer werd geschoten. De schutter sloot zich daarna op in een appartement. De politie omsingelde dat gebouw en schoot de man uiteindelijk dood. Daarna werden nog eens vier lichamen gevonden. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. Opium. Het cultuurmagazijn van de AFRO. Jan Mom. Een hele goede middag, welkom bij Opium. In de zomermaanden niet vanuit Carré, maar vanuit Hilversum tot half vijf. Dat wel kunst en cultuur. Met vandaag Oscar van Gelderen en Paulien Loerts... over het voortbestaan van boekenuitgevers en de noodzaak van een bestseller. Scenarioschrijver en regisseur Frank Ketelaar over het succes van zijn TV-serie Overspel, over de Amerikaanse remake daarvan en over drama op de Nederlandse TV. En zangeres en actrice Harderwig Minis gunt ons een blik in haar. Digitale platenkast. Wilt u reageren? Graag opium.avro.nl. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. Uitgeverij Meulanoff smeet het ijzeren nu het heet is. J.K. Rowling's uitgelekte boek De Koekoes Calling wordt op dit moment in allerijl in het Nederlands vertaald. Het boek zal het Koekoeksjong gaan heten en komt zes maanden eerder uit dan gepland. De Harry Potter-schrijfster gebruikte voor dit boek het pseudoniem Robert Calbraith, maar binnen een paar maanden was achterhaald wie er echt achter zat. In 2001 voorspelde Rowling zelf al dat ze waarschijnlijk niet met een pseudoniem weg zou komen. I've said before, only half joking, but yeah, it's very appealing. The idea of writing um, under a pseudonym, realistically, I think my chances of getting away with that are incredibly remote. En inderdaad, bescheiden kans om ermee weg te komen. Meulenhof kocht rechten van het boek toen nog niet bekend was dat Rowling erachter zat. De uitgever heeft daardoor een fractie van het geld neergeteld dan dat ze hadden moeten doen. Verschillende dan dat ze nu hadden moeten doen. Verschillende filmmaatschappijen zitten inmiddels achter de filmrechten aan. Zijn ze nu wel of niet alle zeven verbrand? Ik heb het over de zeven schilderijen die vorig jaar oktober uit de kunsthal in Rotterdam zijn gestolen. Deze week verkondigde Olga Dokura, de moeder van een van de Roemeense rovers, dat ze niet zijn verbrand. Voor de rechter ontkende ze de doeken in de haard te hebben gegooid. Ze kwam daarmee terug op een eerdere bekentenis dat ze de gestolen doeken wel heeft verbrand. Nou, in dat dossier zegt zij inderdaad, alle zeven de schilderijen heb ik opgegraven. Ik wist echt niet meer wat ze ermee moet doen. Ze heeft ze wekenlang van rot naar her gezult... Een verlaten tuin bij de overburen, dan weer naar het kerkhof. Uiteindelijk heeft ze opgegraven en gedacht, geen doeken. Dan is er ook geen bewijs van een diefstal die mijn zoon heeft gepleegd. Dus ze gaan de kachel in. En dat was het einde. Al dus Joost van Egmond, NOS-correspondent in Roemenië. Delgaro kon deze week voor de rechter niet zeggen waar de schilderijen dan zijn gebleven. Of zij haar bekentenis ook officieel heeft ingetrokken is onduidelijk. Dat zal volgende week blijken als haar zaak voorkomt. De waarde van de zeven werken van onder andere Picasso, Monet, Freud en Gauguin worden geschat op zo'n 18 miljoen euro. De Amerikaanse stad Detroit gaat mogelijk haar kunstcollectie verkopen... om uit de schulden te komen. De failliete stad heeft 15 miljard euro schuld... De kunstcollectie zou 1,8 miljard kunnen opleveren. De stad bezit onder meer een zelfportret van Van Gogh, een Rembrandt, een Matisse en werk van Andy Warhol. Een lastig dilemma voor de stad, zo vat deze Amerikaanse reporter het samen. Het is een tough decision, Tyler. Wil je Picasso's of je pensioen? Dat is wat het komen. Picasso of je pensioen. Het is aan de rechter om te bepalen of ze verkocht kunnen worden. De kunst is ondergebracht in een speciaal fonds voor de inwoners van de staat Michigan, waar Detroit deel van uitmaakt. Afgelopen zondag overleed dichter en journalist Michel van der Plas op 85-jarige leeftijd. Van der Plas maakte vooral furoren als liedjeschrijver voor artiesten als Frans Halsema, Connie Stewart, Adele Bloemendaal en Wim Sonneveld. Zo schreef hij voor Halsema het lied Zondagmiddag Buiten Veldert en voor Sonneveld de Tea Room Tango.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 Afgelopen seizoen waren veel muzikanten te gast in Opium in Carré, zoals bijvoorbeeld Nienke Laverman, Wende, Zazie, maar ook de Nederlands-Amerikaanse zangeres Laura Jansen. Op 6 april was ze te gast, daar zong ze haar hit Queen of Elba van haar nieuwe album Elba. Laura Janssen, ze staat op 2 augustus op het Zomerparkfestival in Venlo. 11 augustus op het Zandstokfestival in het Zand. En 14 september op Appelpop in Tiel. Het is crisis in het boekenvak. De verkoopcijfers kelderen al jaren. Steeds meer boekwinkels verdwijnen. En lezers kiezen vaker alleen voor de veilige bestseller. Maar hoe hengel je als uitgever de nieuwe Dan Brown of Peter Buwald binnen? Ofwel, hoe houd je als uitgever het hoofd boven water in deze tijd? Dat vraag ik aan Oscar van Gelderen van Lebowski Publishers. Uitgever van onder meer Helene van Rooyen en David Sederes. En Paulien is algemeen directeur van Single 262-uitgevers. Daar horen onder meer Quirido, neigenver dit en Ateneem toe... en die onder meer boeken van Paul van Loon en Arnon Gunberg uitgeeft. Allebei welkom. Uh, mag ik jullie eerst even uh, een reactie vragen... op het nieuws uit de boekenwereld deze week? Namelijk dat Google is gestart met de verkoop van e-boeken. Is dat goed nieuws, Paulie? Ja, ik denk dat dat heel goed nieuws is. Hoe meer kanalen, hoe beter. En, uh, nou, uh, ja, heel goed dus. Oscar? Ja, helemaal mee eens. Hoe meer, hoe beter. Is geen uh, vervelende concurrentie voor jullie? Nee, het is een extra kanaal. Gaan en die, die zelfs onze... ook, ook boeken via Google verkopen? Ja, ja, ja, Volgens mij die van Oscar zijn al leverbaar. En wij zijn, uh, wij zijn uh, nog uh, aan het onderhandelen, maar wij zijn we echt bij... Voor het onderhandelen al te verkopen. Oscar is weer sneller. Ja. Ja, maar ze hebben nog geen contract begrepen straks. Dus uh, wij, wij, wij willen dan toch ook uh, gewoon een contract hebben. Ja, maar, maar is, is dat. Uh, want ik begrijp dat het aantal e-books dat tot nu toe verkocht wordt. Ja, percentueel nog heel laag is. Hè. Is dat voor jullie e echt interessant, die e-books? Of uh, gaat het nog heel lang duren? Ja, het ligt. Uh, het is echt per genre heel uh, verschillend. Ik geloof dat het uh, iets van 4% is nu. Uh, maar op spannende boeken bijvoorbeeld. is het toch al makkelijk uh, tussen de 10 en de 15%. Nou, en dan begint, het, dan begint het echt wel te worden. Het ligt ook aan het genre. Ja, zeer. Genre, uh, spanning, erotiek doen het heel goed. Hoef je uh, niet naar de boekhandel? Ja, dat ja, is een soort <laughs> effect Ja, het gaat met de privacy. Ja. Maar wij hebben bijvoorbeeld met Stoner, wat een grote seller is bij ons, dan zie je dat dat toch ook in de e-boeken wel serieuze aantallen uh, begint. Uh, Hoeveel zijn dat er? Nou, wij zitten nu op 10.000 e-boeken. Wat ja. ik toch wel heel. Uh, ja, dat waren er zeg maar vorig jaar een paar ja. honderd. Ja, als je 10.000 dus, papieren boeken verkoopt, is het veel. Ja, alleen nu, en dat is denk ik een beetje de denkfout, wordt altijd gerelateerd aan de papieren editie. En dan wordt er gezegd 4% van de papieren ja. editie. Terwijl ik denk dat je eigenlijk moet omdraaien, dat je moet kijken. Sommige auteurs zullen misschien heel goed digitaal gaan verkopen. En misschien is de geprinte editie wel een soort bijvangst. En verkoop je iemand heel goed juist digitaal. Dat, dat, dat zal ervan gaan komen dat sommige auteurs digitaal veel beter verkopen dan op papier. Nou, ik denk dat sommige auteurs uh, zich vooral lenen voor digitaal uitgeven. Sommige auteurs zullen het misschien zich vooral lenen voor geprint uit. Want welke zijn dat dan? Nou, wat ik zei, je hebt bepaalde genres, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die digitaal uh, groot zijn en bekend zijn en daar vooral aanhang hebben, bijvoorbeeld op Twitter, iemand die heel veel Twitter volgers heeft, heeft ook een goed bereik zeg maar, naar, naar zijn eigen potentiële kopers. Ja, die zal sneller een e-book verkopen dan een papieren boek in de winkel. Dat zou kunnen. En je ziet in de VS nu heb je echt al een aantal keer gezien. Dat er eerst uh, van een e-book 20, uh, 30, uh, 60, duizend uh, verkopen. En dan pas. Hè, dus het loopt op en dan pas uh, verschijnt de papieren versie. Als... Dan ja. wordt het eigenlijk een selling point naar de boekhandel toe om het in te kopen. Maar, maar dat kan... gaat het in Amerika sneller dan hier, die e-books? Ja, ja, het is, wel, het is nu uh, 30, 40 procent. Hoe komt het dat het hier dan zo langzaam gaat, denk je? Ik denk dat het belangrijkste is dat uh, wij uh, dat, dat daar Apple, uh, Amazon heel groot is. En dat de Kindle is een. Uh, uh, heeft, uh, het bereik van de kinder is veel groter. Het, het verkoop sowieso uh, via internet is al, is al veel meer uh, ingeburgerd. Ja, daar. mensen bestellen in Amerika alles uh, via internet. Mm het -hmm. gaat echt van uh, tandpasta tot en met uh, uh, nou, alle boeken, uh, maar ook het tuinmeubilair. Ja, bij ons je... is dat natuurlijk nog wel echt minder. Ja, jullie zijn daar als uitgever, Paulien, wel, begrijp ik wel heel erg mee bezig ook. Maar lees jij zelf eigenlijk e-books? Ja, ik, ik zei toen dus straks ook tegen Oscar. Eigenlijk bijna niet. niet. Als ik Nee, ik lees het liefst gewoon echt nog gewoon een, uh, een papierenboek. boek. Ja, ik wel? weet het. Ja, het is heel, Omdat weet het als, prettiger leest, vind ja, je? Ja, ik vind het heel lekker. En ik vind ook heel ik, ik lees natuurlijk ook manuscripten. Uh, maar het liefst heb ik gewoon uh, toch nog een echt boek. En ik, heb een, uh, ik lees wel eens op mijn tablet. Daar word ik heel snel op afgeleid. Dan, ga ik toch, dan, dan, dan zie ik mijn. Uh, mijn Mail nieuwe berichten binnenkomen. binnenkomen, ja, dat vind ik eigenlijk toch heel lastig. Ja, kan je natuurlijk uitzetten, ja. Maar, goed. Ja, maar Ja, maar dat, ja, dat doe ik dan toch niet. Nee. Ik denk net als de meeste andere mensen. Oscar, en, uh, lees jij graag e-boek? Uh, nee, ik lees <laughs> heel weinig uh, e-boeken. Ja. Heel weinig, ja. Nou, ja, ik weet het niet. Ik, ik denk ook niet dat het voor mij nou zo heel belangrijk is op wat voor tablet of hoe ik lees. Ik het gaat als je mij om tekst. Ja. ja, ik gaat mij om tekst. Ik, ik ben bijvoorbeeld, ik heb de laatste tijd eens wat audioboeken gekocht. Ik rij, rij veel. Ik heb een paar Duitse boeken bijvoorbeeld. En ik vind eigenlijk Duits audioboek makkelijker. Dan lezen. Ja, dan lezen. Langer. Hè? Ik, ja. bedoel, ik kan wel niet Duits lezen. Maar dan zeg ik, lees even drie uur lang. Uh, vuistdikke, kloeke Duitse roman. Nee. Maar audio vind ik heel prettig. Dus ik, ja, het maakt mij niet uit. Ik denk dat daarom is het ook heel raar dat, dat er onderscheid wordt gemaakt. Bijvoorbeeld met de BTW op uh, e-boeken en geprinte boeken. Dat een als het dienst wordt gezien. En de ander als een cultureel product. Waarom is dat? Nou ja, dat, dat, dat wordt nu dus nog uh, onderscheid uh, gemaakt. Dat gaat naar het Europees Hof. Er is een Finse uitgever die heeft de protest tegen aangespannen. En dat zal ook wel veranderen. Ja. Want ook ons Nelly Smit-Kroes schijnt het uh, heel raar te vinden. Mm -hmm. Maar uh, eigenlijk is het dus, uh, je kan zeggen wat is dan precies een boek? Het gaat om de tekst. Dan ja. kun je zeggen: is dat alleen wat je leest op papier? Is dat alleen leest wat je digitaal Of moet je ook niet het audioboek daartoe rekenen? Is het niet de voorgelezen tekst ook die roman? Ja, ik, ik, wel ik had het net in het nieuwsoverzicht over het boek dat door J.K. Rowling is geschreven onder pseudoniem Robert Calbraith. Uh, komt dus eerder uit. Hè? Uh, Meulenhof uh, die, uh, maakt gebruik van het feit dat het bekend is dat het uh, door J.K. Rowling is uh, geschreven. Is dat uh, uh, iets waar je van droomt als uitgever? Dat je zo'n boek binnen hebt zonder dat je weet dat er eigenlijk een top achter zit? Ja, het is natuurlijk heel grappig om te zien dat er maar zo weinig verkocht waren. Hè? Ja. Het heeft prachtige recensies ook, ja. gehad. Het heeft in Engeland echt de meest mooie, grote recensies gehad. En toch waren er, uh, ik geloof, 1200 ja, verkocht 1500. was. Ja. Ja. Wat zegt dat? Nou, de, hoe ongelooflijk belangrijk die auteursnaam is. Want nu wordt het natuurlijk een superbest uh, uh, uh, Het gaat een super om de auteur niet om het boek. Ja. Ja, en het is maar, maar droom je ervan, Oscar, dat je, dat je nou, een keer dromen, zo... Je nee. Je zou het zou niet ja. afwijzen, maar... Nou, ja, het is, het is een beetje lucky shot natuurlijk. Het is een beetje uh, loterij. Het is een beetje shaky. Uh, je hebt opeens uh, die gouden munt in je handen. Ja. Maar, ja, ik weet het niet. Ik denk, dat ik, me eerder, ik denk dat het eerder een nachtmerrie is. Want blijkbaar hebben heel veel uitgevers boeken gekocht... die totaal niet verkopen. En we kunnen er toch niet van uitgaan... dat al die slecht verkopende boeken... allemaal door J.K. Rowling zijn geschreven. Nee, en misschien dus ook weleens, inderdaad soms... Maar je, je, vind je het leuker dan bijvoorbeeld om een schrijver te ontdekken... die onbekend is, maar wel uh, ontdekt wordt als goede schrijver? Bijvoorbeeld. Zeker, dat zou ik altijd uh, prefereren. Ja, ja. Ik vind het veel leuker om ja, te ontdekken. En dat kan een debuut zijn of een vergeten boek. Dat maakt niet uit, dat is in principe dezelfde uh, mechanisme. Ik vind dat veel leuker dan een boek vinden en dan horen... Oh, maar dat is echt uh, heel leuk, want dat is geschreven door een heel bekend iemand. Omgekeerd kan je voor het publiek zien dat bijvoorbeeld Grunberg als Mark van der Jacht, uh, toch ook weer die hele riedel opnieuw ging doen. Dus hij werd besproken, hij won de debuutprijs. Dat vind ik dan wel weer heel geestig. Maar dan werkt. is dat bekend bij de uitgeverij. Toch een en dat... beetje blijkt dat kwaliteit zich niet verloochent, Omdat dat het wel weer ja, doof komt dreigen. dat vind ik een mooier voorbeeld. Ja. Het, het, ik zei, het is crisis, hè? het boekenvak. Er wordt minder verkocht. Wat merk je daarvan, Paulien? Nou, wat wij merken is dat we uh, op de uh, hoge aantallen, die, die lopen terug... Uh, wat we aan de andere kant zien, is dat we, en ik zei dat toen straks ook tegen. Uh, en als je, dan heb je het over bijvoorbeeld die hoge aantallen? Nou, dat... we, we zien de, de, uh, de oplaag van de bestsellers uh, zien we echt dalen. Zoals? Ze uh, een voorbeeld? Uh, nou, op, uh, ja, eigenlijk als je kijkt naar de hele uh, bestseller 60. En dat bij elkaar optelt. En dat optelt van drie jaar geleden, dan is dat, uh, oh, zal dat ja. de, de, de helft zijn. Maar is in dat bij jullie zoals Paul van Loon bijvoorbeeld? Of, ja, of... Het, de, het grappige is dat kinderboek veel stabieler is. Okay. En we zien dat, en dat is ook, hè, wij staan op dit moment uh, met niet één team. In die, uh, besse, in die bestsellerlijst. Mm -hmm. Terwijl we het uh, wel goed doen, omdat we die breedte hebben in het kinderboek. Omdat we, hè, dat zijn is heel veel seriematig, dat gaat al, dat, loopt, dat verkoopt altijd door. Dus in die zin merk je veel niet zoveel van die crisis. Nee, Wat dat betreft merken we er niet zoveel van. En wij zijn de afgelopen jaren heel veel uh, gaan doen met uh, de rechten die we hebben op die kinderboeken. Dus we, uh, organi nou, dat, dat, dat zie je ook. Hè. We organiseren we werken daarin samen met andere partijen. Uh, en uh, er worden musicals, films, uh, merchandising... allemaal rondom die grote merken gemaakt. Oscar, wat merk jij van de crisis? Nou, hetzelfde. De, de, de, de aantallen zijn inderdaad wel gehalveerd. Maar dat is overal zo. Dat komt ook omdat het aantal mensen dat naar een boekhandel gaat bijvoorbeeld gehalveerd is. Dat heeft natuurlijk met elkaar te maken. Maar wat betekent dat voor je? Dat je, dat je toch anders moet gaan kiezen? Commerciëler moet gaan denken? Ook nee, in je selectie van auteurs? Ik denk dat je nog veel creatiever moet zijn als uitgever. Dat dat het antwoord is. Want kijk, ik ben voor een deel afhankelijk van de boekhandel. Omdat die het boek verkoopt wat ik uitgeef. Voor een deel ook weer niet. Omdat mensen online kopen of digitaal. Uh, en dan ben ik niet afhankelijk van de boekhandel. Is, maar is, is dat vooral... de belangrijkste verandering, dat laatste? Nee, want uiteindelijk is Bol bijvoorbeeld nu... Even een voorbeeld, is misschien 10, Bol 15. van internet. Ja, is 10, 15 procent. Ik denk eerder 10 of 15 van de, van de totale omzet die wij draaien. Dat mm -hmm. is bij iedereen volgens mij zo. Dus, dat, dus je bent altijd nog afhankelijk van die boekhandel. Alleen wat ik denk dat het grote voordeel van de social media is is dat we communiceren met die boekhandels. Dat was vroeger minder zo. Dan had je een vertegenwoordiger... en die zat een beetje tussen de uitgever en de boekhandel in. Maar nu heb je veel meer partnership met de boekhandel. Je kan boeken samen groot maken. Hoe? Nou, door samen daar uh, hard voor te knokken. En bepaalde, je moet ze niet iets door de uh, strop duwen. Je moet ze in de maag splitsen. Vaak is het push naar de winkel toe. Maar hoe kwam het er dan weer uit? Nou, maar bijvoorbeeld, uh, jij geeft stoner uit. Ja. Dat is nu een gigantisch succes. Ja. Uh, hoe, hoe is dat... Tot stand gebracht. Nou, onder andere heb ik gedacht vanaf het begin dat het een boek waar de boekhandel trots op zal zijn om het te verkopen. En uh, er zijn heel veel boekhandelaren, zeg maar de kwaliteitsboekhandels, die willen gewoon hele goede boeken verkopen. Dus als jij hun zegt: luister, ik heb nu een fantastisch boek, en zij geloven dat ook, dan, dan zijn ze daar blij mee. Ja, want je hebt, je hebt hoogstpersoonlijk een brief geschreven waarin nou, ja. je je lyrisch uitliet over dat boek. Nou, toch? Gepast, lyrisch, gepast ja. lyrisch. Maar ik bedoel, dat doe je niet bij ieder boek, of wel? Nou, dat kan ook niet. Ja, ik zou het wel willen, maar je kan niet... Hey, ik zeg altijd, er kunnen tien boeken in de top tien. Dus ik kan wel zeggen, ik heb elf bestsellers, maar dat kan niet. Dat valt er eentje af. Dus je, je moet een keuze maken. Alleen in dit geval vond ik het, was het de keuze om een onbekend boek op één te zetten in de catalogus. Dan zeg je dus eigenlijk, dat is onze toptitel. Door leesexemplaren te maken, door brieven te schrijven, door een fantastische cover te maken maak je het bijzonder waardoor mensen er al heel snel over gingen praten... en het heel erg word of mouth is. Ja, toch, je kan is... ook niet anders met een overleden auteur. Ja, en is... Ik denk dat dat ja. wel grappig is, hoor, want we doen dat natuurlijk naar de boekhandel. Dus we werken veel intensiever samen met die boekhandel. Maar we zijn ook veel directer naar de echte lezer aan het gaan. Dus we gaan naar festivals, we organiseren evenementen. We, dus we zijn veel meer op zoek naar, ja, naar, naar de lezer. Ja, maar dan, dan toch nog even over dat stonen. Want dat boek bestond al, wat is het, 40, 50 jaar? Het, dus het boek in 1965 en ik ben ook geboren in 1965. Dus ik weet dat dat 48 ja. jaar bestaat. Al die tijd ja, niet of nauwelijks ontdekt. Nee, het, is ja, het werd wel opgepikt in een paar landen de laatste paar jaar. Voor ons al. Alleen zo'n enorme doorbraak als hier, dat is... Uh, dat dat was eigenlijk de echt startschot. Echt. Ja, wel ja. zeer opmerkelijk. En het leuke daarvan is dat het daardoor ook weer het nieuws terugging naar Engeland en Amerika. Dat het hier zo seller was en dat het dus nu ook in Engeland opgepikt is. En Ian McEwen heeft een half uur op bbc voor uh, de loftrompet afstoken. En daarna stond het één op Amazon in Engeland. Maar dat dit is soort bestsellers, die, die zijn noodzakelijk nu nog om als uitgever te kunnen overleven of niet? Ja, maar dat is van alle jaren. Dat is niet iets van nu. Je, iedere uitgever nou heeft ja, zelfs. Je nog... zegt de verkoop loopt sterk terug. Nou ja, dan moet je dus nog harder en nog creatiever. Uh, je moet nog harder werken, nog creatiever zijn. Je kan het ook zoeken, wat uh, Pauline zegt, in verbreding. Dus je kan zeggen: oké, okay, als, als dat boek terugloopt kunnen misschien events organiseren rondom die auteur die dat geschreven heeft mits in leven uiteraard. Ja. Uh, en dat kan je op allerlei plekken doen. Ook die... ook bij die tegenwoordig hippe jongere literaire uh, borrels en zo die je allemaal hebt Paulien of niet? Of sluit je daarbij aan? Ja. Dat die... Heb je toch allemaal? Uh... Ja, ja, nee, wij organiseren ook. Hè. We hebben zometeen uh, allerlei activiteiten op Lowlands en uh, daar ga ik uh, zelf ook kijken. Maar dat zijn onze redacteuren die dat organiseren. Ja. En je ziet daar komt, ja, weet je, het is ontzettend leuk. Want iedereen zegt de literatuur is dood. Maar daar zijn gewoon allemaal jonge mensen die heel veel lezen. Maar dus ik, ik is dat? Is, ik, bedoel, ik, denk, ik heb altijd het idee dat het ook weer betrekkelijk kleinschalig is. Of, of heeft dat toch een soort ja, mond-op-mond-effect? Nou, ja, je ja. moet. Ik, ik weet niet wanneer je voor het laatste Blowlands bent geweest. Maar daar nou, zijn uh, heel, lang geleden. Uh, heel veel. <laughs> Het is, uh, daar zijn, uh, Heel veel uh, mensen bedoel je, ja, maar ook, ook bij die, bij die literaire salonnetjes. Je weet niet wat je ziet. dat, is, uh, dat zijn ook uh, geen salonnetjes, hè? dat zijn tenten met 500 man die ja, vol zitten. Daar ja. moet je dus zijn als uitgever. Nou, je, moet ja. er, je moet niks, maar daar, daar is een publiek te halen. Zoals je ook in Carré kan gaan staan, of in het Concertgebouw, of waar dan ook. Je hoeft het niet alleen maar in de boekhal in de bibliotheek te doen. Dat is een ja. beetje wat er aan het veranderen is. Dus je zoekt het eigenlijk op plekken buiten de boekhal en de bibliotheek om... En dat hoeft dan niet alleen maar op jongeren gericht te zijn... maar we hebben bijvoorbeeld vorig jaar heeft uh, Nijgen van Nidmar... een uh, avond uh, rondom Dr. Anders georganiseerd... in Carré, uitverkocht. Weet je, dat is een uh, uh, ja, andere manier van opzoek naar de lezer. Ja, het is ook een fantastische auteur om een avond omheen om te organiseren... trouwens, ook maar eh, Oscar, je had het net over uh, de, de, de, het feit dat op e-books... bijvoorbeeld ook die erotisch getinte boeken beter verkopen. We kennen natuurlijk hè, die 50 getinte Grijs, het waanzinnige kassucces. Merken jullie nu dat... want in de catalogie zagen we ook veel titels... die allemaal toch een soort van ja, verwantschap daarmee tonen. Dat de catalogie heel veel, van wie? Van, nou, van heel veel uitgevers. Ja. Uh, is dat nu een trend die aan de gang is? Van, nou, we gaan even nou, mee. Ik ben even. er zelf al helemaal klaar mee. Maar ja. ik was er al <laughs> klaar mee op de dag dat, uh, dat het op de markt kwam. Het is ook van alle tijden. Want in de, in de jaren zestig gaf de Arbeiderspers. Uh, een van de uitgevers uh, die onder Pauliens uh, hoeden vallen. gaf al erotische meesterwerken uit. Alleen werd er nog een literaire saus overheen gegooid. En dan werd het bij de, uh, omdat het bij de Arbeiderspers was geschreven, was het opeens helemaal bonton om dat allemaal te lezen. Uh, maar is het niet slim als uitgever economisch gezien om, om, om ja, op die wagen te springen? Ja, volgens dus, mij moet je als uitgever gewoon doen wat uh, dicht bij je hart ligt en wat je goed kan. En uh, voor de een is dat uh, erotiek en voor de ander is het literatuur en een ander is weer kinderboek. Maar de uitgever die van 25 had het ook niet gelezen toen hij de uitgaf. Ik ja, denk dat het dicht bij zijn hart ligt. Maar... Nou, maar Mais deed altijd volgens mij al in uh, soft porno. Hij heeft heel veel erotiek die ja. Boeken uitgeven. ja, dat ligt wel ja. dicht bij zo hard bedoel je? Nou, hij heeft het altijd al uitgegeven. Dus het ja. is ook niet zo gek dat hij degene is die dit gevonden heeft. Maar je kunt daarmee toch ja, andere literatuur die je belangrijk vindt als financieren. Zeker. Maar dan komen we op het uh, belangrijkste punt. Namelijk, wat wil je alle, Wat heb je er allemaal voor over om al die mooie boeken uit te geven? Nou, dan zou ik dus alleen maar boeken van doorgesnoven voetballers, uh, afslangboeken en erotica verkopen, moeten uitgeven. Om nog wat poëzie te kunnen verkopen. Nou, dat, dat, ik vind het dan veel. Beter om ervoor te zorgen dat ik een literair boek heel goed verkoop. Dat, dat ligt dichter bij mij. Maar wij zijn ook uh, van alle terreinen. Ik bedoel, Ik Wij geven Seders uit en Baantje in de Waal. En Suzan Spit en Eleven van Rooijen, En trouwens ook Arno Grunberg. En heel veel andere auteurs. Dus het is een mix. En iedereen heeft die mix. Alle uitgevers hebben lichte en zwaardere dingen. Dat zit bij de bezige bij. Dat zit bij Spijkers, mm -hmm. Dat zit bij iedereen. En tegelijkertijd weet je ook hè, dat ook een stoner... dat daar ook een enorme... Uh, op een gegeven moment vallen alle kaarten de goede kant op. Want als wij allemaal zouden weten hoe we een bestseller moesten maken... dan Dat zouden we er nog natuurlijk steeds veel niet. meer maken. Helaas. Nee, er is geen recept. Nee. Nog steeds niet. Nee, er zijn, zijn tien, vijftien factoren en alles moet goed gaan. Ja, en dan... Dan heb je er één. Ik wens jullie daar allebei heel veel sterkte mee. En ik dank jullie voor deze uh, korte blik op de manier waarop jullie daar op dit ogenblik mee omgaan. Het eerste half uur op in is alweer voorbij. Dank Paulien Loerts en Oscar van Gelderen. Na het nieuws van drie uur praten we met Frank Ketelaar. Een van Nederland's meest succesvolle scenario-schrijvers. We gaan het hebben over zijn serie... Overspel. Deel 2 komt in Nederland op tv en van het eerste deel wordt op dit ogenblik een remake gemaakt, want die is gemaakt en die wordt binnenkort in Amerika uitgezonden. Tot zo dus naar het nieuws van 3 uur. Opium Avro. broek aan. Mensen die vandaag een sommatie hebben gekregen om hun broek aan te doen, die moeten nu even hun broek aandoen. Op. Broek uit. U oh, mag ze wel aankleven, hè? We gaan hier niet, u uh, kunt hier niet uh, nakerekeren. Ik De gemeente Delft wil het niet meer. In je blootje op het naaktstrand Delftse hout. Heel jammer, want het is een ontzettend mooie plek om uh, nakijken. te ja. Ook bijzonder geschikt. De vaste nudisten pikken dit niet en gaan de strijd aan. Dus ik zei dan nou ook van: uh, zijn jullie van plan om uh, aan te penetreren? Morgenavond, 9 uur in Holland Dok Radio. De documentaire: doet u nu een broekje aan? Radio 1.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 Dit is Radio 1.